Die hebben geweldig. een geweldig uh, evenement, ja. hebben vaste klanten. Ja. Uh, iets voor Zandvoort is dus helemaal goed. Ja. En is er, eind... wordt hier, er wordt hier ook vaak genoeg uh, over gesproken. Meestal wordt uh, iemand van, dit, van de stichting uitgenodigd om te komen vertellen wat er gespeeld gaat worden, hoe laat enzovoort. Dus uh, top. Ja. De, de volgende categorie is sport, circuitrun. Nou, daar, uh, ze zijn weer volop mee bezig. En, uh, je wil nog wat ja, zeggen over nee, het Jazzfestival? De, la, laten we ze allemaal even kort doorlopen. Okay, want, ja, helemaal uh, goed. Ze zijn, ik, ik vind ze allemaal top en ik kan er zo nog een paar bijzetten. Alleen de jury heeft besloten om de vijf te nomineren. Jazzfestival, uh, Hans Rijmers, Jazz in de Krocht. Druk bezocht programma. Krocht zit vol. Uh, afgelopen, uh, Ik geloof dat het december was een avondvullend programma. Smiddag Jazz, s'avonds eten, uh,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 Maar ja, het zijn uh, kinderen van alle leeftijden, dus die mogen niet te laat. Dus we moeten het in het donker blijven organiseren. Okay. Helemaal geweldig. Nou ja, de laatste Shanty uh, Festival en Dorpsomroepers is een gecombineerd ding. Dorpsomroepers zijn uh, zaterdag, en dat wordt meestal al, uh, door Klaas Koper georganiseerd. En wij uh, hebben daar de handjes in. Mike Koper, Theo Verburg en ik zelf. S'avonds de babbelwagen hoort er ook bij.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 Ja, no. Door ernaar te gaan kijken <laughs> <laughs> Nou ja, er zijn een heel aantal uh, Zandvoorters die er al een beetje verslaafd aan raken Echt waar? Ja, kan dat? Ja. Ja. No. Blijkelijk wel no, yeah. De Namrem Race De Namrem Race is een, een, een zeilevenement Van de zeilvereniging Dat uh, was vroeger natuurlijk rond je rem, rem ja. en uh, ook een spektakel Want je moet natuurlijk uh, tegenwind, voor de wind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 Op, uh, op hun website, zantwoordgekrant.nl Goed Ben, dankjewel. Uh, neem nog gewoon een slokje, want het was een heel verhaal. En, uh, we gaan een even... leuk verhaal. Ik... Ja, een leuk verhaal. verhaal. Ja, ja. Ja, ja. Het, ik ben reuze benieuwd wie het gaat worden. Ik ook. Ja, oké. Okay. Maar...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 het op, uh, liep nog heel spoor, liep er ook nog bij. Moest ook nog weggekocht worden. Want het was van NS-rail. En ik deed zaken met NS-vastgoed. Mm -hmm. En dat, dat rail, uh, dus dat vervangen van het rail, uh, dat kostte ook al 3 miljoen. En ze wilden dat herplaatsen. Ten hoogte van Stand dus voor Nieuw-Noord, ten hoogte dus van de zuivering.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 <laughs> ja. Pal voor het stationsgebouw. Nou, niet, nou iets, iets tenzijde daar. En in die, in die twee torenflats, daar zou dus in de onderlaag een parkeergarage komen. Ja. En in de bovenlaag woningen. Tacht, tachtig woningen daar. Nou ja, dan moet je dat dus met de toch... anderhalve norm moet je toch heel veel parkeerplaatsen hebben. Ja. ja, ja. Maar tachtig woningen en twee torenflats. En een sporthal en een supermarkt. Over infrastructuur gesproken, die kan de infrastructuur ook niet aan.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 het LDC komt een parkeergarage. Ja, wat ik, wat ik meneer Besteeg, wat ik me nog af zat te vragen: we hebben een hele grote. Um, <laughs> ja, hier, hier zien we wel. inderdaad een plaatje van twee enorme uh, woontorens. Met, um, nou, met een gebouw ernaast. En daaronder zal dan wel die 300 parkeerplaatsen, parkeergarage. Is ja, wat, er, wat, wat je hier ziet is uh, het vletje wat er nu staat beneden aan de noordkant. Nee, dit is Naast aan het de, de zuidkant. Ja, dat begrijp ik. Ja. Alleen drie keer zo hoog.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 I'm the one who's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 Dat is, en uh, schets even een beeld van uh, hoe, hoe het allemaal gesitueerd is. Um, waar, uh, even kwijt. waar staat ook weer het scherm, zei je? Het scherm staat op, uh, op uh, uh, het circuitpark Zandvoort, het grote parkeerterrein. Oh, ja, ja. Ja, ja, er zijn ja. drie grote parkeerterreinen. Ja, het Heineken, Heineken paddock. Ik rij naar het circuit. <laughs> het tunneltje onderdoor. Ja, ja precies. Onderdoor. Ja, dat, het tunneltje onderdoor. is het direct aan het. de rechterhand. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. en hoeveel mensen kunnen er eigenlijk uh, uh, met hun auto komen? Uh, per film kunnen er 120 auto's terrein uh, op. 120? Ja. Dit is alles eerder gedaan, hè? Dacht ik. Of uh, dat weet je niet. Nee, dat, dat is een We hebben echt de primeur, dus het <laughs> ja. is nog niet eerder gedaan. Ah, ik dacht Tenminste dat het wel was. Niet, niet hier. Ik kijk even naar binnen, want jij bent nog heel uh, goed uh, geïnformeerd. Ik zit, ik zit heel erg snel er terug te rekenen, maar ik kan me er niet zo snel <laughs> oh. herinneren. Op het strand wel. Ja. op het strand. Als ja, dus dus, uh, ja, dat er daarvoor is, dan ben ik in de war. circuit, waar. volgens mij niet. Dus, maar,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 Dan wordt dat ook bekendgemaakt. Ja, Dan gaan, bekend. gaan we naar oh, kijken wat ja, okay. er vrij is en dergelijke. Dus dat, uh, Jij de wilt gewoon thuis allemaal. zitten en meeluisteren. Nou, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, dat is wel mogelijk. Ik <laughs> ik ga, dat, ja. dat, dat, dat wou ik gewoon even testen. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ja. heb ja. gehoord, ik had, uh, had uh, dus zo'n ding over ik Ja, correct. ja te, Waarschijnlijk kan je het niet uh, van een paar kilometer afstand ontvangen. Het is wel echt een bepaald gebied. Uh, ja, tot waar je het kan ontvangen Het is natuurlijk ook zo dat het circuitpark wordt uh, laag ligt En ja. ik weet van de uitzendingen die wij op het circuit altijd wel destijds hadden Altijd uh, behoorlijk moeilijk is om het signaal uh, over ontvangen. de duin heen te krijgen ja. dus maar, uh, Dat klopt, het is natuurlijk uh, echt voor die, uh, voor voor die zeggen. Want het is ja. de duin omheen ja. Dus het project uh, hebben jullie opgezet. met hoeveel studenten weken, Vier. Ja. Vier, met twee de week Vier. Vier Vier En de twee heren daarachter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 Goed, maar uiteindelijk winnen. Kan je die films ja. dan ook zomaar huren? Want ja, jullie zijn uh, een, ook een gelegenheidsorganisatie, uh, zal ik ja. maar zeggen. Ja, ja je, uh, wij waren gewoon keuze uit een aantal films, tenminste uit duizend films konden we kiezen. Dus uh, dat was nog best wel lastig. Uh, wel een gegeven is dat we niet alle nieuwste films konden kiezen. Ja. Simpelweg omdat we daar de rechten gewoon niet voor hebben. En als we die wel willen hebben, ja, dan kost het gewoon natuurlijk veel te veel. En ja. dat, dat, dat is niet op te brengen. Um, ja, dus toen zijn we eigenlijk op deze twee films zijn we uit, uh, uitgekozen. Ja, die andere film nog even. The Rock. The Rock. The Rock is, uh, die draait om kwart voor tien. Dus Wat gaat uur... het over? Het is een, uh, ja, een actiefilm. En Jeroen die weet daar... Ja, ja, Jeroen, een klassieke actietriller met uh, Jeroen er Sean er mee. Connery ja. en Nicolas oh, okay. Cage. Uh, bekende acteurs natuurlijk. Het, het gaat over uh, een, uh, een gijzeling op Alcatraz...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 Want in Amerika rij je gewoon binnen en dan staat er een meneer die zegt: van hier ga jij staan. Ja, gaan jullie dat ook zo doen? Er staan zelfs twee meneren die dat gaan doen. Als wordt de bende natuurlijk op de. Dat gaat zo helemaal gebeuren. Er zullen twee mensen van ons zullen bij het vierde tenotje staan. Daar is de entree. Wordt het kaartje gecontroleerd. En dan staan er ook weer een aantal op het veld die zullen begeleiding doen natuurlijk, want alles is netjes in rijen verdeeld. Ja, we hebben natuurlijk een opstelling gemaakt op plattegrond. Dat gaan we direct allemaal neerzetten. Dus dat uh, gaat helemaal uh, goed komen. Ja, nu als je in Amerika in zo'n bioscoop uh, rijdt, mm -hmm. dan wordt dus er zo'n spiekertje aan je auto gewoon, ja, uh, ja. En nu moet ik dus die frequentie opzoeken. Maar dan komt er ook een mevrouw op rolschaat. die komt vragen wat ik wil drinken. Die, die is er ook. Als er, van de, als er een van de luisteraars die zich uh, hiervoor uh, toegeroepen voelt, maar, dan, kortom, dan mag hij wel. Ja, maar kan ik wat drinken? Ja, zeker. Ja, er is gewoon, ja. Uh, de catering die is gewoon open. Dus een hapje uh, en een drankje is gewoon verkrijgbaar. Nu is het januari. Hè? Dat zei Ben al. Uh, dat weten we ook allemaal. Mm -hmm. um, maar het wordt koud. Zoals je ja. je auto uitzet. Verwarming is uit. Want ik denk niet dat het de bedoeling is dat iedereen met draaiende motoren daar uh, blijft staan. Uh, dus nou, wat een mos, je? Wel. Neem een dekentje mee. Ja, een ja, dechte de de de kouwklaar kan dat doen inderdaad. Maar ja, oorlogswinter in de zomer. Ja, dat uh, is ook nee. niet echt dat ja, dat niet, is ja, denk ik. Ja. <laughs> dus... Uh,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 Laten we even uh, uh, maar verder goed reclame ervoor maken uh, voor dit uh, mooie Zandvoortse evenement. Uh, hoe laat begint het? Nou, um, half zeven begint dus oorlogswinter. Zes uur is het veld open. Um, ja, kaarten Kom op kan... tijd. Kom op tijd inderdaad. Ja, ja, ja want zei, zeker. Ja, even, uh, ja. En even heb je de, de beste schond, plek. Even de beste plek inderdaad. Zo werd maar het kost het, gewoon uh, tijd om al die auto's kwijt te kunnen natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Wat dat kost uh, het? dus uh, 1995 per auto. Ja, dus, of er uh, nou zo vier of zes mensen in zitten maakt niet uit. dat maakt mij niks uit in ieder ja. geval en ik denk dat het Jeroen ook niks uit. is dus helemaal prima. Ja. <laughs> kom, kom maar lekker. en Jeroen ja. de ROK, rock hoe laat begint hij? de rock begint om uh, kwart voor tien en het veld is om kwart over negen open. dus uh, mensen zijn dan van harte welkom. kom inderdaad op tijd. er is nog deurverkoop dus...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 Het is een project, maar eigenlijk is het wel een de realiteit natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar dat, dat, dat hoort ook bij een project, toch? Vind ik wel. Dat, dat maakt je, het ook zo, vind ik vind ik wel leuk. Je zal je project maar... straks moeten afronden en moeten uh, aanleggen bij school en uh, eventueel moeten verdedigen van de vrienden, die jullie komen 100 euro tekort. Ja, klopt. Ja. Toch? Ja, ja, ja. is, ook ja. Zo, zo is kijk, het zeker. Als, als het een normale schoolproject is, ja, dan zul je altijd mensen hebben die, die ja, gewoon niets doen. Ja, Kijk, in dit, ja, dit, hier ga je gewoon je best voor doen. Ja, tuurlijk. Je, je eigen centen zit erin. Heel ja, ja, heel ja. simpel. Ja, heel simpel. Nou. De realiteit. Heer, ik vind het een prachtig initiatief. Mooi. Ik hoop dat het uh, niet harder gaat waaien. En ik hoop dat het een beetje droog wordt. Want dat trekt altijd wat meer uh, mensen die naar het circuit komen kijken. De verwachtingen nou. zijn goed voor de rest van de dag gelukkig. Oh. Dus wat nu valt, valt sowieso straks niet. Dus nee, dat, dat is waar. En gisteren is, de de is de al een hele hoop uh, gevallen. Dus, uh. Kom niet in je cabrio. Neem een nee. deken mee. Ja, en dan neem een deken mee. Houd het warm. Houd het lekker warm. Uh, gaat goed, goed komen. Okay, goed dankjewel. zo. Nou, jullie ook veel succes. En ja, hou het ook warm. En bedankt voor jullie komst naar Hotel Hoogland. Graag gedaan. Dan Oké, okay, dankjewel. It started with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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. je lekker en zie je In Zeker Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze dialoog.